Tien uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi stelt zich kandidaat voor het Europees Parlement. Dat heeft hij volgens de Italiaanse krant La Repubblica tegen kopstukken van zijn partij Forza Italia, is dat gezegd. Berlusconi is veroordeeld voor belastingfraude. In Italië mag hij zes jaar lang geen openbare functies vervullen. Dat laatste staat een nieuwe Europese loopbaan niet in de weg, hebben juristen tegen hem gezegd. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn in mei.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 Vanaf maart moet voor een paspoort meer worden betaald. Maar dan blijft het tien jaar geldig. Nu is dat nog maar vijf. De prijs gaat van ruim 50 euro naar bijna 67. Ook identiteitskaarten zijn vanaf maart tien jaar geldig. Het weer. Het gaat vannacht regenen. De temperatuur daalt tot een graad of twee. Morgenochtend bewolking en lichte regen. Een smiddags spreekt de zon door, vooral in het westen. Het wordt vijf tot acht graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond, de Nederlandse hockeyers zijn de World League begonnen... met een 5-2-nederlaag tegen Argentinië. Maar de bondscoach Paul van As heeft een verklaring voor die zepert. Ik vond de Argentijnen erg sterk en ik vond ons een beetje met de handrem spelen. Een stuk beter verging het golfer Joost Luiten. Hij sloeg de bal op een paar vijf in twee slagen in de hole. Een albatrus dus. En it's heeft de meest shot. Go in de hole voor een Go in, yes! Wat een shot! Een bijzondere prestatie van Luiten, we bellen hem straks. Morgen en zondag wordt in Hamer het EK Allround gereden. Bij afwezigheid van Sven Kramer is er volgens Koen Verweij... maar één favoriet voor de Europese titel. Jan Blokhuizen wel. Ja, Sven Kramer is hier niet. En voor de rechter eindigt hij meestal achter Sven, dan, uh, ja, dan uh, is het duidelijk. We blikken met Verwij en Blokhuizen vooruit op dat EK. Verder praten we met snowboardster Michel Dekker die zich plaatst voor de Spelen. En met zwemtrainer Martin Truijens over zijn pupil Julie Verlinde... die zijn carrière per direct moet beëindigen vanwege hartritmestoornissen. Dat en meer tot 11 uur in Langs de Lijn. We hebben daar weer een Olympische klant bij. Snowboardster Michel Dekker kwalificeerde zich vandaag voor Sochi... op het onderdeel Parallelslalom. Dat gebeurde bij wereldbekerwedstrijden in Baad Kaarsteen. Michel Dekker, goedenavond en gefeliciteerd. Goedenavond, dankjewel. Had je dit verwacht? Sochi? Uh, nee, totaal niet. Nee, uh, ik had... Uh, We waren natuurlijk meer aan het trainen voor 2018, 18 dus uh, dit komt wel, uh, ook een verrassing voor mij wel. Ik had natuurlijk niet verwacht dat dat vier jaar eerder zou gebeuren. En wanneer dacht je van, nou, misschien zit het er wel in? Nou, toen ik een uh, paar weken, toen ik in Italië 15 werd, had ik wel, uh, probeerde ik natuurlijk wel weer om te halen. Als ik toch was, toen ik omhoog um, halve de limiet had gehaald. Ja. Dus toen uh, probeerde ik het de volgende wedstrijd, probeerde ik het nog wel te halen, zodat ik het nog wel ga halen. En dat is uh, ja, vandaag gelukt. Ja, het was nog even twijfelachtig hè, want de, de plaats waar het uh, oorspronkelijk zou zijn had te weinig sneeuw en daar werd het afgelast. Uh, en dan? Dan hoor je van het wordt toch uh, in Oostenrijk bad Kastje Ja, toen werd het aangehouden, dus daar was ik er heel blij mee dat er toch nog een, uh, nog een extra wedstrijd was. Ja, wie is uh, Michelle Dekker eigenlijk? Vertel eens wat over jezelf. Wanneer ben je begonnen met snowboarden? Uh, toen ik uh, acht jaar was. En waarom? Nou, ik deed eerst uh, alpine skiën, wedstrijdskiën deed ik. En uh, dat, uh, ja, dat vond ik niet, uh, niet meer zo leuk. En toen uh, kreeg ik van mijn ouders, uh, ja, nou, voor Sinterklaas kreeg ik toen een uh, snowboard. En uh, toen ben ik lessen gaan volgen. En uh, toen ben ik bij een, uh, ja, een alpine team in, uh, in Snowboard terechtgekomen. En daar uh, train ik nu al uh, bijna tien jaar mee. Dus... Ja. ja, maar als jij op acht jaar begint uh, als Nederlands meisje alpine skiën... en meteen al, al wedstrijden, dat is al bijzonder natuurlijk. ja. Want hoe gaat dat? Ja, dus, uh, ja ik had, uh, toen ik uh, acht was begon ik met het snowboarden en uh, een paar jaar later deed ik uh, wel al open wedstrijden in het buitenland. Dus uh, dat heb ik uh, vijf jaar gedaan. En toen uh, ik vijftien werd uh, mocht ik uh, internationale wedstrijden doen. En uh, dit is nu mijn uh, derde jaar dat ik uh, internationaal uh, doe. En hoe kijk je dan aan tegen de grote, Tegen Nicoline Sauerbrei bijvoorbeeld? Ja, die zijn natuurlijk wel uh, echt de top. Dus... Uh, dat is wel, uh, is wel leuk als je daarmee, uh, daarmee kan snowboarden en daarmee in de, ja, ja daartegen kan snowboarden. Wie zijn de grootste voorbeelden voor jou? Ja, Nicolien Sjauwrij is wel mijn uh, groot voorbeeld. Heb je ook veel contact met haar? Nou, dat valt wel mee, omdat wij, uh, wij doen natuurlijk... Wij deden hiervoor nu eigenlijk toen wij Europa Cup wedstrijden... omdat we nog, uh, ja, nog een beetje uh, ja, erin moeten komen. Dus we doen uh, nog Europa Cup wedstrijden en dus, uh, Nicolien doet de -wedstrijd, dus. wedstrijd. Uh, ja, we zien haar niet heel vaak, maar bijvoorbeeld met, uh, met de zien we er wel. En dan uh, praten we, praat je wel eens uh, met elkaar. Ja, je hebt dit jaar natuurlijk uh, behoorlijk wat wedstrijden al gereden. Um, Hoe ho gaat dat? Heb je een heel team om je heen? En, uh, wij zijn met uh, selectie zijn wij maar met drie. Dat uh, ben ik en, en, en, uh, en nog een teamgenoot, Thomas Valk. En uh, wij zitten wel met z'n tweeën, zitten wij dan met het Alpine Snowboard Team. En dan trainen we eigenlijk met de drieën, trainen wij het hele jaar en gaan wij naar Europa wedstrijden. En je school, want je bent pas 17? Ja, klopt. Ik ga nog wel naar school, alleen ja, op dit moment gaat het wel lastig. Dus uh, ik hou wel contact met school hoe het gaat en uh, dat ik huiswerk maak hier. Maar ik ben nog niet zoveel naar school geweest. Nee. nee, nee. Heb je wel reacties van je school gehad uh, toen ze hoorden dat je geplaatst werd voor Sochi? Ja, ja, dat, dat hadden ze gezien en ik kreeg gelijk ook berichtjes van uh, mijn mentor op school. Ja. gefeliciteerd. En, uh, ja. Oorspronkelijk was uh, Korea 2018 uh, was jouw doel. Uh, nu, nu is er natuurlijk een heel ander doel. Hoop je, wat hoop je te bereiken in Sochi? Nou, ik hoop... Uh, ik heb niet zoveel... Uh, ja, het is meer van, uh, van wat natuurlijk mijn eerste uh, Olympische Spelen is. is meer voor mijn ervaring. Uh, is het uh, goed? En uh, een beetje kijken hoe het nou gaat met Olympische Spelen. En uh, met de wedstrijden doe ik gewoon uh, ja, mijn best. En dan... Uh, dan zie ik al hoe, hoe het gaat. Dus, uh, ja, het is voor mij natuurlijk de eerste keer, dus ik heb niet gelijk hoge verwachtingen. We gaan je volgen, Michelle Dekker. Bedankt. Dank u wel. De hockeymannen hebben de eerste poolwedstrijd van de World League in India... met ruime cijfers van Argentinië verloren. Het werd 5-2. Filip Koken na afloop met de mondcoach Paul Van As. Paul, hoe verklaar je deze nederlaag? Um, dat de Argentijnen beter waren...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 En ook om het initiatief over te nemen. Echt. Want jullie begonnen niet zo goed, maar dan is het moeilijk om dat te repareren. Ja, ja dus we hebben, dat, uh, we hebben onszelf geen dienst bewezen met die, met die vroege goal. En uh, uh, we hebben onszelf. Uh, we, we kregen hem, maar uiteindelijk kregen we er niet uh, het echt gekanteld. Ik dacht ook wel naar die 2-2. Uh, want toen we hadden we al een fase dat ze heel erg veel aan het verdedigen waren. Uh, maar dan zie je, in hockey zo'n snel spelletje. Je krijgt altijd wel één of twee goals tegen. Uh, en, en je moet dus veel meer uh, uh, power zien, zien te creëren om. Uh,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 En dat zei de bondscoach, een relativerende bondscoach, dus Paul van As. Zijn zoon Seffi speelde zijn eerste officiële interland... sinds de kaakbreuk die in november opliep... toen hij de stick van Valentin Verga in het gezicht kreeg. Seffi van As maakte zijn, bij zijn rentree nog wel de 2-2... maar dat hielp Oranje dus niet. En Filip Koken praat ook met hem. Sevy, hoe is dit mogelijk? Ja, uh, begin van een toernooi. Dat is even wennen, denk ik, voor ons... Uh... Ja, het was gewoon echt inkomen. Je merkte ook de eerste paar minuten, gaven ze vol gas. Uh, gewoon uh, van bank zeg maar. Uh, alle remmen los en bij ons begon het wat stroef. Dus uh, het is het begin van het toernooi, denk ik. Het is wel even een dreun die aankomt, hè? 5-2. Ja, tuurlijk. Ja, ik kijk niet zozeer naar de uitslag, maar meer... Uh, ja. Wij wel, hoor. Jullie wel, ja. Nee, in deze fase van het toernooi uh, zijn we nog uh, ja, gewoon de puntjes op i aan het zetten. Uh, 5-2 is wel zuur natuurlijk. Ik had hem liever gewonnen. Maar euh, nou, goed. Euh, ik denk zoals ik zeg, het begin van het toernooi, we pakken hem door vanaf hier. We dachten even dat jullie er doorheen zouden komen toen jij die 2-2 maakte. Mooie counter. Ja, nee, het was een mooie counter. Uh, we hadden eindelijk wat ruimte. Uh, en de hofman kwam er goed doorheen en ik kreeg de bal en ik stond hem erin. Uh, toen stond het inderdaad 2-2. Toen dacht ik van nou, nu drukken we door. Uh, toen uh, ja, maakte ze eigenlijk een hele mooie 3-2. Uh, toen zakte het een beetje in bij ons, dus dat was wel jammer. Dat is wel een mooi moment voor jou, want jij bent weer terug. Hè? Uh, je hebt denk ik niet meer aan je tanden gedacht. Nee, op dat moment niet. Nee. Ik ben helemaal terug. Uh, en ja, voor mij was het uh, wel een heel bijzonder moment... Uh, sowieso om weer in het Nederlands team te spelen. En dat bekronen met een goal. Uh, na zo'n fase, na zo'n periode. Ik heb uh, hard gewerkt om hier te staan. Uh, dus daar was ik wel erg blij mee, ja. dat wel. Van als junior, en daarvoor hoorde u al uh, van als senior... Um, volgens hem is er dus geen man overboord. Maar laten we eens kijken bij de echte deskundige... die er wat neutraler tegenover staat. Jacques Brinkman, goedenavond. Goedenavond. Hoe kijk jij tegen die 5-2-nederlaag tegen Argentinië? Ja, dat was toch wel een echte afdroogpartij. En uh, ja, ik moet wel een beetje lachen. Zeg heeft van Assel samen met Sander de Wijn... Uh, een van de weinige lichtpuntjes. Maar ja, wat hij wel even zei... kijk niet naar de uitslag en de puntjes op de IA. Dat is toch wel uh, een beetje bagatelliseren. Want zowel aanvallend als verdedigend... Uh, ja, was het echt heel matig. Ja. Gisteren zei van alsnog dat Oranje een goede trainingsperiode achter de rug heeft... en de vorm van de Spelen van Londen benadert. Hoe kan dit dan? Want, want Argentinië is toch eigenlijk een van de zwakste? Hè? Ja, zeker normaal van de wereld. En eigenlijk de zwakste tegenstander die uh, Oranje de komende week treft. Dus dat moet normaal een tegenstander zijn. Daar moet je in ieder geval van winnen. De wedstrijden die volgen Australië en België zijn een stuk lastiger. Ja, en vanaf zij voor de. Uh, voor het toernooi. Ik ben benieuwd hoe onze verdedigers dat houden, dat het houden. Dat is toch het belangrijkste uh, punt wat, wat, uh, wat beter moet. Nederland heeft gewoon veel te makkelijk goals tegen. Ja, en na uh, tien minuten uh, lagen er al twee in. Dus ja, dat defensieve dat fundament, zoals je dat noemt, dat is nog absoluut niet, uh, niet in orde. Uh, heb jij nog hoop dat het in orde komt dan? Nou ja, goed. Dit ligt absoluut niet aan uh, Van C, Nu aan de bondscoach. Die spelers die hebben gewoon echt gewoon matig uh, gespeeld. Alleen. Wat me een beetje zorgen maakt, is dat, uh, Baart, is dat ze gewoon het zelf maar een beetje zo bagatelliseren. Dus uh, ja, het wordt gewoon tijd, er zijn gewoon geen excuses. En natuurlijk... Hè, uh... Eerste wedstrijd zegt nog niks. Alle ploegen. Het is natuurlijk een apart format. Dat uh, Hockey World League. We gaan alle acht door. Hè, twee plus ja. van vier. Het maakt niet veel uit. Je zit sowieso in de kwartfinale. Maar dit is toch wel een deukje in het vertrouwen. En als je dan ook nog weet dat je morgen tegen Australië moet. en uh, twee dagen later tegen België. ook niet de minste tegenstanders. Ja, dan, uh, dan moet er toch echt wel wat uh, gebeuren. Ja, en je zegt het al. door die gekke opzet weet je zeker. dat je in de kwartfinale zit. Het hangt er alleen vanaf uh, hoe hoog je eindigt. Uh, wat, wat de tegenstander zal worden. Maar uh, ja, dit is natuurlijk de voorbereiding op het wedstrijd. WK, notabene in eigen land, in Den Haag. Uh, moeten we ons zorgen maken voor een afgang in eigen land? Nou ja, dat is in ieder geval geen favoriet voor wk uh, goud. <laughs> Zeker niet. En uh, ja, er moet echt gewoon, uh, ja, er moet toch wel wat uh, gebeuren. En, en zomaar doorgaan en, en zo denken, nou het komt wel weer goed. En dit is wel structureel, dat Nederland gewoon te makkelijk en te veel goals tegenkrijgt. En, ja, Olympische Spelen Londen, daar wordt veel aan gerefereerd. En dat was natuurlijk ook een top uh, prestatie met zilver. Olympische zilver is altijd mooi. Maar dat, dat was eigenlijk één wedstrijd die briljant was. Dat was de halve finale tegen groot Tanden. die won Nederland met 9-2. Maar ook daar was het in de pool moeizaam. Dus we moeten ook er niet te veel aan vasthouden. Olympische Spelen in 2012. Dat, dat is toch echt geschiedenis? Dus uh, ja wat dat betreft, vooral verdedigend uh, spelers die alleen maar naar de bal kijken... ...niet naar de man, echt kinderlijke fouten. Ja, daar, ik denk dat daar gewoon hard tegen moet worden opgetreden. En het probleem is een beetje dat iedereen kijkt naar vanas naar de bondscoach. Maar het, de spelers moeten doen, dus we moeten nu ook echt... Eh, spelers opstaan zoals Robert van Dorsten, aanvoerder, eigenlijk niet nauwelijks gezien. Robert Kemperman ook nauwelijks gezien. Billy Bakker, die spelers moeten nu echt, eh, echt opstaan. Maar begrijp ik daaruit van jou dat, dat je zegt van ja, een andere bondscoach of de plaats van de bondscoach ter discussie stellen heeft geen enkele zin, aan hem ligt het niet? Nee, deze wedstrijd zeker niet. Kijk, het selectiebeleid, daar kan je je vraagtekens bestellen. Vond ik, van, eh, vond ik in, bij Lux speel Londen al dat met taken, maar de daar is genoeg over gezegd. Deze uh, selectie voor deze Hockey World League ging ook apart. Want ze zijn met twintig spelers daar afgereisd naar India. En er moesten er vlak voor het toernooi nog twee afvallen. Nou, Ferga uh, was nog gebaseerd als een knie. Dat was logisch. Maar een dag voor de wedstrijd is toch nog bekend geworden... dat Floris van der Linden dus op de tribune plaats moet nemen. Dat kost toch energie in zo'n selectie. Daar wil je toch mee praten. Toch? Ik wil sneu voor jou. Maar die andere 18 die wel zitten... die wel mee mogen of meespelen, die zijn natuurlijk blij. Dat, dat zorgt toch altijd voor afleiding. Dus ook dat vond ik vreemd. Alleen van als verklaarde dat, dat, dat goed was uh, voor het teamproces. Nou goed, hè, dat zal, maar in ieder geval deze nederlaag... ik denk echt dat er toch, uh, ja, toch een kleine knuppel in het hoen op, uh, moet komen. En dat moeten die spelers gewoon zelf doen. Dat, dat kan niet alleen de begeleiding. Maar als ik jou zo hoor, dan zijn er ook wel spelers... die hun langste tijd in Oranje uh, gehad moeten hebben, wat jou betreft. Nou, ze moeten wel een flinke waarschuwing hebben. Ik heb er een paar zien rondlopen, want ik denk van... nou joh, dat, uh, dat is gewoon... Uh, uh, dat is gewoon niet voldoende om uh, straks in mei uh, in die WK-selectie te zitten. Dus wat dat betreft denk ik ook dat dat wat harder gespeeld moet worden. De selectie is niet uh, een zekerheid. Ik denk dat er een aantal toch te veel op de automatische piloot uh, spelen. Maar ja, kan je nu in die korte periode nog andere toevoegen? Ja, absoluut. Ik denk dat je de selectie echt heel scherp moet houden. Ja, hoor. Ik. Uh... Ik weet er in hoofdklas echt nog wel een paar spelers... die als ze spelen zoals ze nu spelen... die 18 die daar speelden, een aantal... het was een collectief faal hoor... De Sander de Wijn en Seffi van As... waren eigenlijk de enige die nog uh -huh. voor een ruime voldoende spelen. Ja, daar moet je uiteindelijk op afgerekend worden. En wat ook zo is... Het, van tevoren wordt het ook gezegd... Hè, het wordt een serieus toernooi... en die excuses moeten eraf. Dus, dus als dat dan nu misgaat... dan moet je het weer niet bagatelliseren. Nogmaals, het toernooi is nog langer... want uh, we hebben nog een week... je kan het nog herstellen... maar ja, dit, uh, dit is, is wel uh, ja, een heel slecht begin... En als jij zegt er staan anderen klaar, noem eens namen dan? Nou ja, goed. Nee, die noem ik niet. <laughs> maar, maar, maar, maar gewoon uh, frisse die er vol voor gaan. Ik heb het idee dat er een aantal een beetje op zo'n soort, ja, wat ik zeg, automatisch piloot zitten. Die, die, die, je moet er alles voor geven. Je weet je, dat, dat is. Uh, nou, er gaan een aantal spelers toch ook weer naar die uh, Hockey India League. Die, die is meteen na de World, Hockey World League. Er zit in dat team, vind ik, nog te veel. Ruis, zeg maar. En uh, nou, volgens mij weet Van Aft dat zelf ook, want er zijn al allerlei uh, gesprekken al geweest in dat team. Onder andere over het tandenincident. Nou, dat is nou geschiedenis. Maar goed, ik denk dat er nog wel wat dingetjes spelen. Zoals wat ik zeg. De beide keepers gaan naar de Hockey India League. Ik geef ze geen ongelijk, want ze gaan er heel veel geld verdienen. En Sander Baart ook. En de rest, mm -hmm. een aantal andere spelers, konden ook, maar die blijven thuis. Ik zie daar nog niet echt een, een, een, een volledige eenheid. En dat is nodig. Om, eh, om op in ieder geval in Den Haag eh, goud te halen. Jacques Brinkman, bedankt. En zoals ik al zei, deskundig en iets neutraler dan de beide van Asse. Miller met love letters. Doordat Sven Kramer er dit weekend niet bij is, zijn er ineens kansen voor anderen om Europees kampioen allround schaatsen te worden. Voor Jan Blokhuizen en Koen Verwij bijvoorbeeld. Al is in Hamar iedereen toch vooral ook al met de Olympische Spelen bezig. Een bijdrage van Steven Dadebout. Sinds 2007 werd elk EK gewonnen door Sven Kramer. Behalve dan in 2011 toen hij vanwege een blessure afwezig was. Maar nu is het 2014. Een maand voor de Spelen. Jan Blokhuizen stapt in Hamar het ijs op voor de laatste trainingsrondjes. En Sven Kramer traint op Tenerife. Hemelsbreed, 4000 kilometer verderop. Blokhuizen werd de afgelopen drie EK's... Drie keer tweede volgens mij... Het trekje. Als je van tevoren zegt dat ik hier twee is, dan had ik je niet geloofd. Dus uh, ik ben hier heel te verder, Maar ik heb het geprobeerd. Nou, dan schaart eigenlijk gewoon als een, als een natte krant. <laughs> nu Kramer er dit weekend niet bij is, ligt er een uitgelezen kans voor Blokhuizen. Jan Blokhuizen is favoriet, zegt ook concurrent Koen Verwij. Uh, ja, Jan Blokhuizen wel. Dat, uh, ik denk dat hij uh, met zo'n 10 kilometer en uh, zo'n sprint die hij heeft... Uh, de beste papieren heeft. En de, uh, de laatste twee jaar toch wel heel goed in het allround is. En, uh, ja, Sven Kramer is je niet en voor de rest eindigt hij meestal achter Sven, dan, uh, ja, dan uh, is het duidelijk. Ja, kijk, natuurlijk is het logisch dat je, dat je nu als favoriet genoemd wordt, omdat je, ja, omdat je drie keer zeg maar, uh, op rijden de ene Westen bent. En uh, nu is ze uh, de kampioen van afgelopen jaar, is er niet uh, prima. Weet je, ik, uh, zo ga ik er ook wel in. Ik wil hier ook gewoon graag. Uh, zo ging ik de, de afgelopen drie EK's er trouwens ook in. Uh, weet je, ik, ik rij erom gewoon om, om te winnen. En, uh, nou, dat ga ik uh, van het weekend hier ook doen. Ben je dan blij of vind je het jammer dat Sven Kramer er niet bij is? Nou, ik vind, uh, vind het wel jammer dat. Uh, kijk, uh, stel, uh, dat is natuurlijk nu nog heel verbarig, maar stel je wint wel een titel. Ja, dan doe je dat liever als iedereen er is. En, uh, maar goed, uh, de, de, de spelers zijn, zijn het allerbelangrijkste van de afgelopen vier jaar. Zeg maar. Daar heb je echt naartoe gewerkt. En uh, daar is dit ook gewoon onderdeel van. Weet je? Dit is gewoon een, een, een, een opstap naar. En, uh, het is geen, geen doel op zich. De Olympische Spelen werpen hun schaduw dus vooruit. Leuk en aardig, dat EK van dit weekend. Maar het gaat ook voor wij om Sochi. Ja, nee, dat is zeker zo. Ik, uh, ik zie het er nooit als een, uh, ja, leuk. Ik vind, uh, vind het allrounder dat leuk. Ik vind het leuk om naar Noorwegen te gaan. En ja, ik, uh, ik wil dat graag, uh, ik wil hier graag alles eruit halen. Maar ik zie het wel als een mooie trainingsprikkel voor de Olympische Spelen. En het zijn toch weer eventjes uh, op internationaal niveau uh, wedstrijdprikkel. En dat wil ik nog wel even graag in mijn voorbereidingen opzoeken. Ja. Uh, maar het is vooral training dus. Ja, maar wel met alles eruit halen. Het is niet dat, ik hier, uh, dat er hier alles van afhangt. Zeker niet. Verwij had vorig jaar een niet al te best jaar. wat allrounder betreft. Hij viel op het NK. Uh, ik lig aan alle kanten open in ieder geval. En hij raakte geblesseerd op het WK. Ik kwam twee dagen al met. Uh, ja, gewoon echt heel erg last van de, de rug. Daardoor zal Verwij zondag, als alles goed gaat. voor het eerst in twee jaar een 10km moeten rijden. Het is niet zijn sterkste afstand. Sterker nog, Verwij twijfelt, want een 10km zou zo'n Olympische voorbereiding voor de 1500 meter wel eens kunnen verstoren. Ja, het was wel een over... dat, dat was wel mijn twijfel zeg maar, om ook het EK te gaan rijden. Uh, ik moet je het opzoeken zoiets dat je een 10 kilometer weer uh, tot het gaatje gaat. Of uh, rij je hem iets rustiger. Of... Ja, ik denk als ik er heel goed voor sta dat ik me moeilijk weet in te houden. Maar als ik er wat minder voorsta dat ik hem dan gewoon mooi rustig naar huis rijd omdat je geen schade wil berokkenen op weg naar. Nee, ik wil geen coördinatief ik, ik wil geen coördinatieve uh, iets mis gaan lopen. Want het schaats gaat gewoon goed. En uh, dat, ik heb je in het vorige stoel ook laten zien dat het dat gewoon goed gaat. En uh, ik ben heel constant en dat wil je wel zo houden. En je wil niet uh, de boel in de war gooien, zeg maar. Het EK Orande wordt dit weekend niet meer dan een tussendoortje in een Olympisch jaar. En Sven Kramer, de grote kampioen. Die zit 4000 kilometer verderop op trainingskamp. Aan de telefoon met misschien wel één van zijn opvolgers. Ja, ja, die had ik net even meegebeld. Die, uh, die zit op Tenerife. Hij had nu op zijn rustdag slecht weer. Dus, uh... Die zit er natuurlijk te verbijten dat hij zijn titel niet kan verdedigen. Nou, het viel me mee. We hadden het eigenlijk over andere dingen. Maar een beetje waar Sven en ik het altijd over hebben. Dus. <lacht> Wat? Wat is dat? Ja, dat zijn echt mannen dingen. Dat uh, uh, kunnen we niet zeggen. Kunnen we niet. Kleding. Ja, precies. Sieraden. Ja, dat soort dingen. Ja. Ja. <lacht> nee... Ja, vertel, je maakt me nieuwsgierig. Nee, het gaat gewoon over, uh, ja, over kleding, uh, auto's en zo. Zeker. Nou, dus, dus duidelijk, uh, Sebastian Timmerman. Uh, Jan Blokhuizen haalt zondag zijn eerste titel binnen. Ja, ja, hij is wel een van, uh, van de grote favorieten. Uh, Tezamen natuurlijk met Koen Verwij, die we ook gehoord hebben. Maar ik moet wel zeggen, Jan Blokhuizen heeft de geschiedenis misschien een beetje tegen hem. Want sinds hij wereldkampioen werd bij de junioren, dat was alweer in 2008, heeft hij amper wat gewonnen. Twee keer een nationale wedstrijd, een paar kwalificatiewedstrijden, maar een grote klapper... Zat er niet meer bij. En dat voordeel heeft Koen Verweij eigenlijk weer. Dat hij uh, vooral ook dit seizoen 1500 meter gewonnen op het NK. Uh, ook in de World Cup. Eigenlijk altijd op het podium. Op die afstand het Nederlands record gepakt. En dat zou wel eens een sleutelafstand kunnen worden. Die 1500 meter. Nadeel voor Koen Verwij is dan weer. Dat hij al twee jaar geen 10 kilometer dus heeft gereden. Dus... Um... Ja, ik vind het heel moeilijk. Maar eigenlijk een beetje afgaande op die overwinningen van Koen Verwijn... zet ik dan misschien Koen Verwijn nog net ietsje boven Jan Blokhuizen. Ja, maar je noemt wel alleen twee Nederlanders. Nou dachten die buitenlanders... nou, uh, de grote mannen uh, die bereiden zich helemaal voor op Sochi... die zijn hier niet. Nu hebben wij misschien een kans. Is er helemaal geen buitenlander die een kans heeft? Jawel, die zijn er wel. Uh, Hava Bukku natuurlijk, de Noor. Maar ja, die heeft ook de geschiedenis tegen hem. Dat altijd op momenten dat het moest, zeker in allround toernooien, dat er wat gebeurde. Dat hij onderuit ging, dat hij bezweek onder de druk. Heeft ook dit seizoen nog niet goed gereden. Uh, de jonge Noor, Sverreloende Pedersen, is ook niet nog de Sverreloen, de Pedersen, die we vorig jaar echt hebben zien... wedijveren met de beste allrounders. Maar wie weet hebben zij nu het thuisvoordeel. Aan de andere kant, Noren en wedstrijden in eigen huis... dat bleek de laatste jaren niet altijd een, een succes te zijn. We hebben natuurlijk nog Bart Swings, de, de Belg... die uh, in het voorseizoen ook nog niet super was... maar er was van deelname aan de Spelen. Dus dat hoefde hij daar helemaal nog niet te zijn. Um, dat is nog wel een gevaarlijke outsider. En Denis Juskov, de Rus, had hadden veel mensen ook toch op heisje staan... als uh, gevaarlijke outsider in het toernooi. Maar van Yuskov weten we dat hij niet fit is. Dat hij uh, grieperig is. En dat ze uh, ja, nog steeds eigenlijk twijfelen... of hij überhaupt morgen wel kan starten. Hij is wel meegelood. Maar uh, uh, men weet ook dat ze tot morgenochtend... half twaalf nog de tijd hebben... om te kijken of hij daadwerkelijk gaat starten. Of dat de Russen een vervanger inzetten. Nou, dat is geen goed voorteken in ieder geval... voor, voor wat betreft uh, Yuskov. En dat was toch eigenlijk de rust waar iedereen naar keek, nu Skobreft er dus ook niet bij is. En voor de echte schaatsliefhebbers wordt Kramer natuurlijk wel gemist, hè? Ja, jawel, jawel, tuurlijk wel. Kijk, dat is uh, ja, gewoon de allerbeste schaatser ter wereld van, uh, van de laatste jaren... Uh, maar je merkt toch wel als je dan rondvraagt... natuurlijk Bukko zei bijvoorbeeld wel dat hij het jammer vond dat hij er niet bij is. Maar iedereen kan het zich toch eigenlijk ook wel voorstellen... dat Sven Kramer vier weken uh, voor de vijf kilometer... morgen is dat precies uh, vier weken weg, die Olympische vijf kilometer resortie. dat hij uh, dit keer dit EK laat schieten... en dat hij uh, nou ja, gewoon bezig is met zijn voorbereiding voor die Spelen. Maar zeker voor, uh, voor de kijker, de luisteraar, et cetera... is het ontzettend jammer dat hij er niet bij is. Is er toch veel Nederlands publiek, daar in Hamer? Nee, heel weinig. Um, sowieso zijn er is de, valt de kaartverkoop tegen kunnen zo'n 9.000 mensen in. Als ze echt alle tribunes helemaal opbouwen... zijn dat er zelfs 10.000. Ik heb me laten vertellen door de organisatie... Uh, op de baan vandaag... dat er maar 3.000 kaarten per dag... verkocht zijn. Uh, en ook uit... Nederland valt... Uh, uh, de, de, de opkomst nog tegen wat betreft het publiek. Want ik sprak vandaag nog met... Uh, iemand van de Nederlandse schaatsupportersvereniging. Nou, die hebben toch ook jaren gehad... dat ze nee moesten verkopen tegen een aantal... leden als het ging om kaarten voor dit soort toernooien. En die beste man zat vanmiddag in de lobby van het hotel 27 kaarten uit te delen... aan mensen die kaarten gereserveerd hadden. Dus ja, dat uh, is ook een slechte opkomst. Ja, dan de vrouwen. Uh, is het wust tegen de rest? Ja, eigenlijk wel. Uh, ze was in een geweldige vorm bij het Olympisch kwalificatie. Toernooi. Daarna is ze even iets gas teruggenomen. Uh, in de afgelopen weken Ze moest ook heel erg herstellen. vertelde ze gisteren op de persconferentie. Ze was echt ja, behoorlijk moe. Zat er behoorlijk doorheen. Maar ook een wust op 80% is nog steeds de topfavoriet. Omdat zij gewoon de beste allroundster is. Uh, dat heeft ze vorig seizoen bewezen op het EK en het WK Allround. Maar ook op het toernooi als WK afstanden. Waar ze op de 1000 meter, de 1500, de 3 en de 5 overal medailles pakten en titels pakten. En daarin is zij gewoon beter dan uh, Sablikova en uh, Goedot Claudia Perstijn, die trouwens haar twintigste Europees kampioenschap gaat rijden dit weekend. Dus ik zet inderdaad ook wust uh, um, op één. En daarachter Perstijn en Sablikova uh, het duel om, uh, om zilver en brons. En daarachter dan eigenlijk een hele grote groep... met uh, de andere Nederlandse vrouwen ook, met Nauta en uh, met uh, Valkenburg erbij. Misschien ook Joling met de Poolse vrouwen erbij. Maar uh, ja journalistiek-technisch gezien, om het zo maar even te zeggen... zou het groter nieuws zijn als Wust niet wint, dan wanneer ze wel wint. Even andersom, is het zelfs mogelijk dat ze alle afstanden wint? Mm, nou, dat denk ik dan niet, want bijvoorbeeld ook op de 500 meter... daar uh, doet dan altijd uh, Erbanova mee, de andere Tsjechische. Dat is een vrouw die dan vaak de eerste afstand wint... Uh, maar die is minder goed op de langere afstanden... En ik verwacht er ook wel wat van Sablikova op bijvoorbeeld de vijf kilometer. Het is, het is voor iedereen natuurlijk de, de lange afstandspecialisten, de middellange afstandspecialisten. het laatste wedstrijdweekend voor de Olympische Spelen. Dus het is ook de laatste testcase. Dus ik denk niet dat Wust alle afstanden wint... maar dat ze dus wel de topfavoriete is voor de, voor de Europese titel. Zijn er nou bij de vrouwen ook nog afwezigen vanwege Sochi? Nee, daar valt dat wel mee. Uh, wat dat betreft uh, is het fijn dat, uh, dat iedereen Wust gewoon meedoet. Er zijn links en rechts wel vrouwen die, uh, die besloten hebben om niet te rijden. Maar de echte toppers voor wat betreft zo'n allround toernooi... Hè, dat zijn toch vooral de laatste jaren Perstijn, Wust en Sablikova. Die zijn, er, die zijn er gewoon. Ja, dit allround is eigenlijk een beetje uh, ja, zonde of ja, het moet gehouden worden... maar zonde vanwege de spelen, ja, het is een, uh, een trainingswedstrijd waar een titel aan vasthangt. Zo zou je het eigenlijk kunnen noemen. <laughs> dat dat geeft, ook, uh, geeft, er, ja, geeft ook iedereen toe. De Nederlanders geven dat ook allemaal toe. Iedereen is in voorbereiding op de Olympische... Spelen. Uh, uh, dus uit de andere landen. Er zijn soms nog wat, wat jongere rijders bij. die misschien nog net dit weekend een Olympische limiet zouden kunnen meepakken. Dus ja, dit toernooi staat ook volledig in het teken van, uh, van de Olympische Spelen van, uh, van Sochi. Maar dat zei Wust ook op diezelfde persconferentie gisteren. Um, uiteindelijk, als puntje bij het paaltje komt: er hangt toch een titel weer aan van. Er is een titel te verdienen. Als ze op de 5 kilometer uh, voelt dat dat erin zit, dan uh, gaat ze dat echt niet laten lopen. Zeg, we zijn het nauwelijks meer gewend, maar dit is weer een kampioenschap over twee dagen. Uh, hoe ging dat ook alweer? Uh, gewoon zoals het hoort bij het allrounden. Dus morgen de 500 meters en dan de 5 kilometer voor de heren en de 3 kilometer oude. En dan zondag gewoon de 1500 meter en de langste afstanden. In Tjalf wordt het vaak over drie dagen uitgesmeerd. Maar kug uh, doen ze dat in Noorwegen gewoon ouderwets, zoals het hoort. Over twee dagen een allround toernooi. En dan komt de beste allrounder ook vanzelf boven. Sebas, we horen je terug dit weekend. Al het laatste sportnieuws Tot 11 uur NOS langs de lijn. Field. Slecht nieuws voor zwemmer Juri Verlinde. Bij een reguliere medische controle zijn hartritmestoornissen vastgesteld. En daardoor is Verlinde gedwongen met onmiddellijke ingang te stoppen met topsport. Verlinde is te aangeslagen om zelf te reageren. Maar zijn trainer Martin Truijus wilde wel even iets zeggen. Goedenavond Martin. Goedenavond. Hoe hard is dit nieuws aangekomen bij Juri? Ja, dat sloeg wel in als een soort atoombom. En bij jou zelf? Ja, ook zoiets, ja. Uh, extra vervelend is dat hij eigenlijk net hersteld was van een hele reeks blessures. Uh, vorig jaar was al niet zo fijn voor hem. Wat is er allemaal gebeurd in de tussentijd? Nou, kijk, uh, vorig jaar uh, begonnen we het jaar heel goed. Met een, uh, een trainingskamp uh, in Thailand. Uh, waar hij fantastisch uh, zijn werk had gedaan. Uh, en in de loop van de tijd, richting maart, ontwikkelde daar zich uh, een, een schouderklacht die, die eigenlijk niet wegging. Waar we hebben onderzoek naar hebben gedaan uh, wat uiteindelijk uh, ja, alleen met rust wegging. Dus dat was uh, eigenlijk al een onderbreking van het trainingsproces. En vervolgens brak hij in die herstelperiode ook nog eens zijn pols. Ja, toen was uh, dat seizoen klaar. En uh, ja, vervolgens kon hij uh, de draad weer oppakken. Uh, ja, de, dezelfde dag dat de sportkeuring plaatsvond. Uh, hadden wij ook een een op één gesprek... waarin we eigenlijk heel positief richting dit seizoen uitkijken. En met enthousiasme naar de eerste wedstrijd... die in februari gepland stond. Ja, hij was fit, hij was er klaar voor. En ja, dan krijg je dit, dit nieuws. Dus ja, vandaar net de term atoombom. Dat, ja, dat kwam stevig binnen. Ja, hoe kregen jullie het te horen? Ja, van, van, vanuit de sportarts. Die, die, die vanuit de cardioloog. die, die het, het cardiologisch onderzoek had gedaan. ja, letterlijk alarmbellen op zich af kreeg gevuurd. En dat ging via onze teamarts. en dat ging uiteindelijk bij mij. Ja, en dan moet je op een gegeven moment. Kijk, daarvoor doen wij die testen. We doen dat elk jaar. Mm -hmm. uh, je moet het vergelijken met een, uh, ja, een. een soort Formule 1 auto. Als je. Uh, ...in zo'n autostad, dan moet alles... ...en dat geldt voor een sporter ook... En wil je uh, aan topsport doen... ...wil je, uh, je je lijf... ...optimaal kunnen belasten... ...dan moet dat lijf goed functioneren... ...dus zou je dat af en toe moeten controleren... ...nou, dat doen wij jaarlijks... ...en als er uit zo'n controle iets komt dat niet klopt... ...ja, dan moet je dat tot op de bodem gaan uitzoeken... ...en uh, op dat punt zijn we nu, uh, nu beland... Er, ...er is uit de controle iets gekomen dat niet klopt... ...en dus gaan we dat uitzoeken... En wat voor medische molen gaat hij nu helemaal krijgen? Um, ik moet heel eerlijk zeggen, ook uh, voor mij is dat nog niet helemaal duidelijk. Ik bedoel, het is uh, vers van de pers. En um, ja, er, er zal zeker uh, vervolgonderzoek komen. En uh, ja, aan de hand van de uitslagen uh, die daaruit komen... kunnen we, kunnen we verder uh, conclusies en, en routes gaan plannen... Uh, maar dat is op dit moment allemaal uh, tamelijk speculatief. Uh, dus we hebben op dit moment van doen met uh, de constatering dat er tijdens uh, de sportkeuring uh, hartritmestoornissen zijn gevonden. En uh, ja, van een dusdanige ernst dat we uh, op dit moment alle activiteiten staken tot na de orde. En dat na de orde betekent de uitslagen van de onderzoeken die, uh, die zullen volgen. Ja, je, je zei al, uh, dit was bij voorgaande uh, controles nooit naar voren gekomen. Dit, dit kun je opeens krijgen? Nou, daar hadden we het nog niet over gehad, volgens mij. Uh, wij, wij controleren dit ieder jaar. Uh, en precies de reden waarom we dat ieder jaar doen... is uh, dat je ieder jaar weer opnieuw wil vaststellen dat alles in orde is... En, uh, tot op heden hebben we dat altijd kunnen constateren, ja, alleen uh, nu niet. En, uh, kijk, uh, ja, dus daarom doe je dit soort controles. Uh, je kan niet uh, uh, een, een controle doen en dan drie jaar later denken: uh, we hebben toch een controle gedaan, dat zou je regulier moeten doen. Nu is het dus afwachten wat die hele medische malmolen uh, gaat inhouden. Um, dat betekent dat hij zijn carrière op een, een laag pitje heeft gezet? Uh, of is het echt definitief over? Op dit moment betekent het dat hij uh, op dit moment uh, niet aan het mag doen. Om de simpele reden dat uh, gezien datgene wat geconstateerd is... en uh, in afwachting op de resultaten van het onderzoek... we letterlijk in de wachtstand zitten. En, uh, nou, de ernst van de zaak. Uh, we hebben zeer recentelijk nog uh, een sporter gehad die aan... Hartigheid met stoornissen uh, overlijdt. Uh, dus ja, dat risico wil je niet lopen. En, en dus is het, uh, het protocol. Op dit moment staken we alle topsportactiviteiten. Um, uh, vervolgens ga je al die onderzoeken in doen... ...en daar, en daar komen, komen conclusies uit en dan kan je, kan je weer nieuwe plannen maken. Maar ja, uh, dat is afwachten. Dat, dat is, dat, daar kunnen we alleen maar over spelen op dit moment. Martin Truijers, hartelijk dank dat je aan de telefoon wilde komen. En uh, wens Jordi Verlinde heel veel sterkte namens ons. Zal ik doen, dankjewel. Sport, uh, ja, verdriet en vreugde liggen dicht bij elkaar, ook in deze uitzending. Laten we eens luisteren naar een bijzonder moment vandaag op het Volvo Golf Champions toernooi in Durban, Zuid-Afrika. Je sluit me at ten Downwind. This par 5 should be in range for Joost. And he's hit, the most glorious second shot. Go in the hole for an albatross. Go in, yes! What a shot! Well, we have seen very few albatrosses, I think, in our coverages over the years. But one or two, remember Lee Westwood making one in Scotland. But what a way to start the back nine and get yourself into a tie for the lead. Joost Luiter, goedenavond en gefeliciteerd natuurlijk. Dankjewel, goedenavond. Ja, en Albatros, uh, je gaat naar de Leidingen Durban. Uh, wat gebeurde er precies op die hall team? Kun je dat eens beschrijven? <laughs> nou, goed, het uh, begon met een goede drive te slaan. Die sla ik verwee en ik kan nog 227 meter over naar de vlag. Uh, win mee en ik sla nou, eigenlijk een ijzer 4 recht op de vlag. En uh, ja, die, die, die, die rolt uh, de hall in. En uh, ja, dat, dat was een mooie bonus. En zie je dat gebeuren of is 227 meter te ver? Nee, nee, nee. Dit, uh, dit, uh, zien we zien weer gebeuren. Dat uh, kan je makkelijk. Uh, qua afstand is dat makkelijk te overzien. Alleen ja, soms ga je natuurlijk omhoog en dan kan je de bal niet zien landen. Maar deze heb ik uh, de hele weg kunnen volgen. Ja, en na die eerste slag, dacht je al. dit kan hem worden? Of denk je dan. nou, ik moet zien in de beurt te komen? Nee, ja, kijk. Uh als je 27 meter denk je niet aan uitholen, dan denk je inderdaad alles uh, bij de vlag of op de green is eigenlijk al goed. Ja, en dan ben je daar nog niet, helemaal niet mee bezig hoor. Is het nou mazzel of is het toch kunde? Nou, een beetje van beide, een beetje van beide. Ik bedoel, uh, om een Albert Ross of een Holingwan heb je een beetje geluk nodig. Kijk, 9 van de 10 keer uh, belandt hij heel dicht bij de hol en gaat hij er niet in. Ja, en die, die, die ene keer heb je toch net het geluk nodig dat hij net wel in de hol gaat. Dus, uh, maar ja, je mikt er wel op. Dus het is een kunde en, en je hebt een beetje geluk nodig. Ja, maar los van een albatros, hoe vaak in je carrière heb je vanaf zo'n 220, 230 meter die bal alles in één keer erin geslagen? Nou, dat is uh, weinig, uh, weinig keren. Ik bedoel, ik heb twee honingwans, maar dat was allemaal binnen deze afstand. Dat was allemaal korter uh, van de last. Dus dit, uh, dit zijn wel uh, afstanden die als je dat één of twee keer in je carrière doet, dan, uh, dan doe je het goed. Ja, een hole one is een uh, rondje voor het hele clubhuis. Uh, wat moet je doen bij een albatros? Ja, eigenlijk niks. Een in one is inderdaad <laughs> rondje dat we clubhuis, goed clubhuis. Maar bij, bij een albatros is het zo zeldzaam... dat ze daar eigenlijk nog geen uh, traditie voor, uh, voor hebben verzonnen. Tenminste, niet die ik weet. Ja, het is heel zeldzaam. Weet je hoeveel spelers er in de European Tour vorig jaar in eentje sloegen? Vorig jaar waren het er uh, eentje week sowieso Louis-Oosthuizen... Ja, nou, die staat niet bij de mij. De... Ik, ik heb alleen Chris Doak staan. En dat is de enige in Madeira Islands Open. Ja, op de Europese Toer. Maar de Masters in Amerika dat is een onderdeel van de uh, uh, Europese Tour. Daar had Louis Joost thuis in de ja, ja. Maar echt 100% Europese Tour dan was het, is dat Chris Doak. Zou ik niet eens geweten hebben. Kom je nou in een uh, bepaalde lijst van spelers uh, dat je denkt van... Hé, hey, dat is mooi? Door zo'n Albert te slaan, bedoel ik. Ja? Nou ja, kijk, het is, het is leuk dat je het gebeurt. Het is gewoon heel zeldzaam. En uh, wat ik zeg, uh, niet elke speler in zijn carrière die, uh, die, die slaat erin. En uh, ja, het is toch leuk om um deze op je lijst te hebben staan. Ja, en dit gaat natuurlijk ook de hele wereld over, hè? Iedereen ziet dat tegenwoordig. Ja, dat gaat hard met, met internet en met tv. Maar goed, uh, ja, kijk, het is leuk dat je in Albetrof staat, maar uh, het toernooi is pas halverwege. En dat is voor mij belangrijker om, uh, omhoog te eindigen dan, uh, dan één zo'n uh, zo hol die je goed speelt. Ja, heb je reacties gehad? Ja, veel reacties op Twitter en uh, berichtjes en sms'jes. En uh, daar merk je wel aan uh, dat het toch bijzonder is. En uh, natuurlijk helpt het ook mee dat je gedeeltelijk aan de leiding staat. ook Denk je dat dit nou nog kan helpen bij de selectie voor de Ryder Cup? <laughs> nee, ik denk dat dit echt uh, één slag is. Dit is echt één momentopname van één bal. En ik denk niet dat... Uh, ...dat Paul McGinney, de Cup captain het op één slag aan gaat laten komen. Dus dat, dat, ik mag hopen dat hij er wat breder bekijkt allemaal. Ja, ja. Um, hey, een gekke vraag. Maakt zoiets het nou makkelijker of moeilijker voor de komende dagen? Uh, ik denk geen van beide. Uh, wat ik zeg, het is echt één, één bal, één momentopname. En uh, je moet dat niet laten beïnvloeden voor de rest van de dagen. En uh, dit is er nu vandaag gebeurd, uh, afgesloten... En morgen gaan we weer opnieuw beginnen. Net als uh, iedere, uh, iedere andere speler die morgen weer aan de start staat. Wie zijn je zwaarste concurrenten de komende twee dagen? Uh, Louis Oosthuizen, Die uh, is een hele gevaarlijke jongen. Die is uh, een titelverde titelverdediger die vorig jaar niet heb gewonnen. Dus ik denk dat dat nog een hele gevaarlijke is. En, uh, en Tommy Fleetwood, uh, waar ik morgen mee speel. in de laatste groep. Uh, ja, die, uh, die, die, die, die weet het nooit. Veel succes en doe het nog maar een keer. Ik ga mijn best doen. Dankjewel.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 Nu nieuwe start meteen een geweldige wedstrijd om naartoe te leven. We hebben natuurlijk de afgelopen seizoen zelf heel veel wedstrijden gespeeld... waar we eigenlijk nou, misschien één dag training voor hadden of voorbereiding. Dat volgt me heel snel op. Nu heb je na de winterstop eigenlijk tijd om ergens naartoe te werken. Maar ik zie dat als een geweldige wedstrijd om, uh, om te beginnen. En dat zei Philip Cocu tegen Martin Vriesma. En ze hadden het samen ook al over Ajax. Nou, Ajax heeft geen interesse meer in huren van Ola John van Benfica. Dat vertelde de trainer Frank Boer vanavond... na de oefenwedstrijd tegen Kalatasaray in Turkije. De Boer denkt dat de huidige selectie goed genoeg is... om de vierde landstitel op een rij mee te winnen. Er komen dus ook geen andere versterkingen meer deze winter. al. Dus de Boer. Ajax verloor de oefenwedstrijd tegen Kalatasaray overigens met 2-1. De enige goal voor de Amsterdammers kwam van Mike van der Hoorn. En we hebben ook nog uh, schoonschanspringen. De Oostenrijkse schanspringer Thomas Morgenstern is opnieuw gevallen. Bij een training in het Oostenrijkse Tauplitz. sloeg Morgenstern hard met zijn rug en hoofd tegen de grond. Hij was zelfs even buiten bewustzijn. Hij liep zwaar hoofdletsel en een beschadigde long op. De drievoudige Olympisch kampioen moet minstens drie dagen... op de intensive care in een ziekenhuis in Salzburg doorbrengen. Hij is wel bij bewustzijn verkeerd niet in levensgevaar. Morgenstern kwam vier weken geleden ook al ten val. Toen bleef de schade beperkt tot een gebroken vinger en enkele kneuzingen. De volgende uitzending van Langs de Lijn is morgenmiddag om uh, 1 uur. En schrikt u niet, we gaan dan door tot 11 uur s'avonds. Want uh, er is natuurlijk morgen de Europese kampioenschappen schaatsen in Hamar in Noorwegen. Henry Schut begint de presentatie. Er is onder andere een forum met Jochem Uithagen. ex-schaatser Robert, Robert Miset van de Volkskrant... en Iwan van Duren van Voetbal International. Dat is dus allemaal met schaatsen en alles wat er in de middag gebeurt. En om zeven uur gaat de uitzending dan door met Robert Meder als presentator. Met onder andere sportwintergasten Joop Albeda en Epke Zonderland. Uh, dat dus in de avond. En die uitzending duurt tot elf uur. En dan is er s'morgens ook om half twaalf... Hockey Nederlands tegen Australië, daar in India bij de World Hockey League. Dat kunt u volgen uh, op Radio 1. Radio 1 is ook te zenden waar elke avond om 11 uur met het oog op morgen te beluisteren is. Vanavond zit daar Kees Grimbergen als presentator. Ik wens u dus nog een heel prettige avond.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 Gast is een genodigd op een feestje die snel komt en snel gaat. Vind die ze goed, die mise die werd. Radio 1 heeft een taalprogramma. Actueel, informatief, vrolijk, muzikaal en taalgevoelig. Annabel, het wordt niet zonder jou Annabel. Dat is hartstikke mooi. Nieuws heeft een nieuw geluid. Morgenochtend tussen 11 en 1. Op Radio 1, het nieuws van alle, van alle kanten.